Het ook went of keert. We zijn oude lullen geworden. 16 jaar geleden al. Dit nummer van de Klobber Skloll Super. -kit. Niet, niet, niet, niet, niet 16. Nee, doe normaal. 16 niet. jaar geleden. Nee, Echt nee, Gewoon? Echt waar. 16 jaar Welkom nee, mijn, bij een God. nieuwe aflevering van Radio Mortale. 106.8 FM in de Eteren. 88.1 FM op de kabel. En met de constatering dat wij toch echt ouwe lullen zijn geworden. En het nog niet helemaal willen accepteren. Beginnen wij deze afscheidsuitzending. Het lijkt me een prachtige intro Kasper. Want het klopt helemaal. Dit is een van de laatste twee uitzendingen. Die Kasper en Joost samen gaan doen. We hebben samen uh, circa acht jaar achter de microfoon gezeten. Uh, opgeteld nou bijna die 16 jaar. Uh, dat het geleden is. Dat Klobbes Klo het nummer uitbracht. En Klobbes uh, Klo was. Ja. De band. Eigenlijk waar. Waar wij door de liefde voor de Nederlandse popmuziek hebben gevonden. We hebben samen daar staan pogoën. Volgens mij tijdens Parkpop uh, op hun optreden. We hebben menig, menig optreden van hen gezien in allerlei kleine. We hebben gestyled. We hebben gecrowdsurfd. We hebben alles gedaan. Had Peter de Bos niet een keer in je mond gespuugd? Nee, dat was bij jou volgens ah, mij. Pro ik, <laughs> uh, ik proef het nog steeds. Heerlijk. Heerlijk. ik proef het nog steeds. Hè? Ja. Nooit, meer, nooit meer wat getronken <laughs> en gereten sindsdien. <is> ja. <laughs> De kloor is inderdaad. Het begin van onze liefde voor de Nederlandse popmuziek. Zoals Joost net al zei. En die liefde is ver gegaan. Want we hebben inderdaad bijna tien jaar gezamenlijk hier achter de studio Knoppen. En achter de microfoon van Radio Mortale gezeten. Om jullie alle ins en outs te vertellen over de Nederlandse popmuziek. Maar wij vinden dat het tijd gekomen is om... Afscheid te, nemen. Uh, afscheid te nemen. We zijn ouwe lullen, we constateren het al. Het is tijd om het stokje over te dragen aan wat nieuwe jonge honden. Die gaan over twee weken dan ook van start hier in de uitzending. Maar niet voordat we natuurlijk twee uitzendingen lang hebben teruggeblikt op onze legendarische uh, uitzendingen. La, laat het dan zelf maar zeggen. Hè? Precies, ja. onze legendarische uitzendingen die wij zo'n beetje tien jaar lang gemaakt hebben. Wat heb je? Nou, we laten we laten gaan we thematisch wat we gaan doen. Th ja, thematisch. We hebben dus twee uitzendingen te gaan. Volgende week willen we in uh, zeer klassieke zin. willen we gewoon de toppers en de, de absolute uh, minpunten. Van uh, de hoogte de, en de dieptepunten. Uh, nou ja, precies. Die willen we gaan uh, draaien. We hebben ze allemaal uh, meegemaakt en uh, wij, wij houden van hoogtepunten. maar we vinden het ook altijd leuk om de dieptepunten. met veel nadruk uh, uh, voor het voetlicht te brengen. Vandaag doen we het ietsje anders. Uh, we hebben hier uh, ja, ongeveer twee themaatjes. Uh, waarvan we nog niet helemaal zeker weten wat de, wat de namen zijn die hadden. De, de toppers ik. en de floppers. De toppers en de floppers. Ja, ik, ik wou er dan toevoegen de dankzij ons en de ondanks ons. Maar dat is misschien dan weer wat voor de ja. hoogopgeleide luisteraar. Waar het om gaat, is dat wij vandaag allemaal bandjes gaan draaien. die wij in de tien jaar dat we hier hebben gezeten hebben gesteund. En die waarvan wij wel het gevoel hebben dat onze steun iets heeft bijgedragen aan hun carrière. Die het in ieder geval weer gebracht hebben. En we hebben ook een aantal bandjes voor, uh, voor je klaarstaan. Waarvan. Wij hebben gehoopt dat jullie er net zo enthousiast over waren als wij zelf dat waren. Maar tot op heden is dat helaas niet uitgekomen. We zitten er, ook, we zitten er niet wel eens naast, jullie zitten er wel eens naast. Ja, precies. En dat gaan we zo nog een keertje even heel duidelijk maken. En waar we geen van allen ooit naast hebben gezeten was Kooppark Joost. Om daar maar meteen mee te gaan aftrappen. Jij kwam er mee aan en ik herinner mij nog uh, dat ik het kut vond. En jij zei, nee dit is echt, ik moet goed luisteren, dit is echt heel goed. Het, uh, en ik vond het uh, kut. Nou, dat, dat jij het kut vond, kan ik me ergens indenken. Het is de allereerste demo die Koopark ooit gemaakt heeft. Heb ik hier in mijn hand en die gaan we zo voor je draaien. Uh, die allereerste demo, die hebben ze ooit opgestuurd naar Stichting Grap. Om mee te kunnen doen aan de Amsterdamse popreis. Ik moest toen al die bandjes beoordelen van de wie mag wel en wie mag niet meedoen. Nee, mee en dat plaatje, dat was... Dusdanig briljant dat ik hem heb meegenomen en. Uh, gestolen. gestolen, gestolen. Schasme. En ja. in het mortale archief gedaan. van dit moeten we gaan draaien, dit moeten we gaan pluggen. Hier moeten we aandacht aan besteden, want dit is zo ontzettend goed. Hier zit iets in. Maar ik snap ook wel dat jij het niet goed vindt. Ja. Want de kwaliteit. de kwaliteit is niet zo best absoluut niet over. En die stem van Odilo, laten we zeggen dat dat nog dat steeds dat moet nou groeien. Niet, ja, dat die waardering en dat nog moet steeds groeien. Niet volledig, ge, zijn stem zelf nog niet volledig gegroeid is. Maar nee. jouw waardering daarvoor volgens oh, mij... Die en is door die het dak gegaan. Van mij in ieder geval ook. A worse today for a better tomorrow heet de nooit officieel uitgebrachte demo van Copark. En daarvan gaan we het nummer Start Waving draaien in de Acoustic Hell version. Zoals wij dat vroeger ook zo vaak gedaan hebben. told me how he knew everyone's was about to shoot the moon or drown in their dyes and fill the air with Told me about soon the earth revolving around the moon and darkness was to come. Shouldn't that the sun with his lucky gun start waving? Start waving hey, Start waving hey, cause It's the last goodbye En dat was wat het toen al zo briljant maakte. Er was nog in de tijd dat de sample pop nog niet zo ver bekend was als nu. We hebben het over 1999. En Dan gaat het gewoon zeg maar, nog, nog gewoon een minuut lang door met dit soort uh, pliepjes en dingetjes. Van de hand van Maurits natuurlijk. Uiteraard. Die er toen ook al bij zat. Er is maar één. Is er één iemand? Ja, één iemand weggegaan en er is nog een, een bassist bijgekomen. En precies, dat is eigenlijk... Uh... Laten we Koopark uh, afsluiten. Uh, van 1999 gaan we terug naar 1997. We doen het niet helemaal in uh, chronologische volgorde. We zullen ook niet bij alle nummers de jaartallen noemen, maar omdat het zo verschrikkelijk al geleden is, dan toch maar. Uh, Kasper keeg uh, overigens via diezelfde grap, die uh, uh, ja, blijkbaar toch ook wel invloed heeft gehad op onze uh, muzikale ontwikkeling. Mm, uh, een, uh, een plaat in handen uh, geduwd. Een plaat en niet eens een demo en ook geen cassette, wat in die tijd nog heel gewoon was, maar een plaat van uh, de Bent Zoppo. En Casper kan die naam altijd Zelfs zonder het te lezen helemaal goed uitspreken. Kom maar. Ci practicolo in para a zopicare. Daar heb ik ook heel lang over gedaan. 1997 is die opgenomen. Misschien dat die in 1998 pas in mijn hand is gekomen. Maar toch in, in, in, heb je ik, toch al... 2002, jaar... 2004 kon je het goed uitspreken. Zo ongeveer, ja. ja. Dat heeft best wel lang geduurd. En uh, sowieso, uh, het was een, een LP. Dat was, kwam inderdaad toen heel erg weinig voor. Een Italiaanse titel. Ook heel raar. En uh, daarop uh, best wel veel nummers. Maar ook hele leuke en hele rare... Uh, ja, een beetje gitaar noise nummers. Het is uh, de, de eerste plaat van, van Zoppo. Uh, wat, wat dacht je toen je het uh, hoorde voor het eerst? Ik dacht, dit, dit, is, uh, dit is iets wat ik nog niet ken. Dit is iets, iets, iets, iets anders dan wat, zeg maar, dit is geen band die een andere band probeert na te doen. Mm -hmm. Dit is heel origineel en leuk en, uh, en, en spannend, vond ik het. Ja, Dat, uh, ze zijn toen vrij snel al bij ons in de studio geweest om daar een live nummertje te spelen. Ze hebben ook heel snel voor ons opgetreden live in de uh, in Winston. Volgens mij oh, okay. de tweede mortale avond. Uh, mm -hmm stonden ze. En uh, ja, zonder meer een hele goede, hele leuke band, die we volgens mij tot op de dag van vandaag nog uh, volgen. Jij bent volgens mij minder fan dan ik. Ik ben minder fan dan, uh, dan, dan, dan jij. Dat is waar. Maar uh, ik kan het waarderen. Dit is uh, van het album, het nummer 103, Florence Flight van Zoppo. Dus, 1997. You go on stormy weather now, Firing and by some fancy leather. Get it, I'm coming on. dus uit 1997 van Zoppel. Van hun allereerste LP. We draaiden Copark en Zoppel 2 Bands. dus uh, Die behoren tot onze toppers. Of waarvan wij vinden en hopen dat wij iets hebben bijgedragen. Aan het feit dat uh, meer dan alleen wij twee deze bands nu uh, leuk vinden. En uh, voor uh, beide bands geldt dat er inmiddels een heleboel uh, mensen zijn geworden. Precies. En, uh, wij, wij zijn daar blij om en we zijn er ook een klein beetje trots op. Absoluut. En datzelfde geldt ook voor de volgende band. Daar zijn we ook trots op. Volgens mij al vanaf het moment dat de allereerste demo binnenkwam. Uh... Absoluut. Van, van deze prachtige band. Met deze prachtige zangeres. Het werd onmiddellijk demo van uh, de week bij ons. Hoe heet dat? Hoe heet dat, hoe heet dat nou? Mortale hit van de Motaal week. Mortale hit van de week. Demo van de maand bij de fret. En weet ik wat dat allemaal. Maar het was. Zo'n mooie demo die binnenkwam met zo'n prachtig nummer. Beautiful and More was het nummer. En dan hebben we het natuurlijk over uh, Lydia Wevers' uh, Brown Feather Sparrow. Inmiddels is zij uitgegroeid tot uh, de nummer 1 tweede stemzangeres van Nederland. Werkelijk op alle mogelijke plaatjes. En uh, hoor je haar stem op de achtergrond. Vorige week nog hadden we de hit van de week van A Mist. En daar speelde zij, zong zij ook weer mee. En als je een beetje goed luistert, dan kom je haar werkelijk overal tegen. En niet onbelangrijk natuurlijk. Twee prachtige cd's gemaakt. En je kunt ze nog heel Regelmatig gezien op allerlei podia. En dit was het nummer. waar het allemaal mee begon. Tussen ons en Lydia. moment dat wij dit nummer draaiden bij Radio Mortale, dat is ook alweer jaren en jaren terug, waren wij verliefd op Lydia Wever. Mm -hmm. Dat zijn we nog steeds. Mm -hmm. zeker, zeker, Beautiful zeker. and More, Brown Feather Sparrow. Ja. Genoeg toppers. Gehad lijkt me. Dit zijn bands uh, die uh, het uh, redelijk ver geschopt hebben. En dat is precies waarvoor wij het bij Radiometalen doen. Uh, en waarvan wij ook nog eens vinden. Uh, dat het Zo bescheiden, bescheiden oh, als wij zijn. Ja. Dat wij er ook nog een significante bijdrage aan hebben geleverd. Of die significant op punt uh, 05 of punt 05 is dat, uh, dat. laat ik even in het midden. Maar inderdaad, dat is, uh, dat is absoluut zo. Maar we hebben ook een aantal bands waarvan wij vinden... Hè, dit zijn geweldige bands. Iedereen in Nederland moet het horen. Iedereen uh, moet deze plaat kopen. We hebben iedereen ook een lange beseffen. tijd geroepen over al deze bands. We hebben ze ook regelmatig gedraaid. Graag wat gedraaid. Uitgenodigd in de studio. Mailtjes gestuurd. Aan iedereen die het wil horen. Alles, her en der. alles, alles, alles. En, en wat doen jullie? Ja, wat jullie... doen jullie? <laughs> jullie verleuken <laughs> het gewoon vanzelf. zelf. Erters die <laughs> alleen maar naar, naar, naar Blur willen luisteren en naar. Blur, je kan echt horen dat je oud wordt. Precies. Blur, holy shit. Die dan toch weer die plaat kopen van Koop Park zullen maar zeggen. Er is nog zoveel ja. meer, meer goed, jongens. En daar hebben we ons best voor gedaan. Het is gewoon niet altijd gelukt. En dat laat is, we het maar toegeven. En het geven de schuld A aan jullie sukkels. En B aan misschien dan die band zelf. Die gewoon de handen aan, aan moeten trekken. We gaan een vier draaien. Daarna gaan we gewoon weer terug naar de toppers hoor. Maak je geen zorgen. Um, en Casper jij wil graag de eerste van dit blokje ja. introduceren. Deze man die uh, hebben we toch ook een legendarische live sessie meegedaan. Legendarische live sessies. Daar gaan we morgen of, volgende week veel meer aandacht aan besteden. Maar Hans de Grunt alias de Grunt. Die, uh, die man dat was toch wel een fenomeen vonden wij in de tijd. Maar ja. helaas, jullie waren een andere mening toegedaan. Of misschien weten jullie het nog niet. Dan gaan we daar nu hopelijk alsnog een beetje verandering in brengen. We kregen ooit het plaatje van Hans de Grunt in onze handen. Ook dat ging weer abusivelijk. Net als een beetje bij de grap. Het hangt weer van toeval aan elkaar. Het feit dat wij al die bankjes hebben ontdekt. Maar hij wou ooit zijn demootje uh, een opsturen naar, uh, naar de VPRO. Uh, Club 3 voor 12 of Club Lek, wat het toen nog heette. Zat er uh, Amstel 82. Maar de postbode heeft het, uh, briefje, uh, de envelop met de cd in de verkeerde brievenbus gedaan. Namelijk in de brievenbus van Salto, die vlak naast die van de VPRO zit. Zodoende heeft Salto die weer bij ons gegeven van... hé, hey, dat is Nederlandse band, dat was voor jullie. Hartstikke idee, alsjeblieft, ga er wat leuks mee doen. Wij hebben, ze zijn zo vriendelijk geweest om hem gewoon open te maken, te gaan draaien. En vervolgens hebben we de cd nooit ja. meer aan de VPRO gegeven... omdat we hem zo leuk vonden. En heel aardig was dat we hem toen hem draaien... direct in de uitzending gebeld hebben... Om te vragen, A, vind je het niet erg dat wij hem geconfronteerd hebben? En B, heb je zin om een keertje langs te komen? En zo geschiedde inderdaad. Precies, en, en, en, en C was toen nog van... En stuur ook even een nieuwe nog naar de VPRO dan. Als je ja, dat en toch... daar is dan dus dan nooit meer wat van gekomen. Maar wat was het briljant? Oh, yeah. En uitgezakte levens. En haar afgetrapte kistjes mee. Met loze vetus en haar hals Was heel laag uitgesneden O, oh, ik wou zielsveel Haar omarmend rijm wezen There are things That I know Geen meisje, met wie ik alleen maar wil dolle. Ik wil van haar. Houden. toch juist van, van het leven. Oh, maar mijn zelfbewustzijn was een wassen neus. Zij zei hoe weet je? Ik zei dat wil je toch niet weten? We hebben het geprobeerd. En het was mooi. Kijk, ah, daar, daar is die weer. weer. Nou, laten we maar gewoon doorheen praten. Um, uh, u begrijpt, een uh, cd'tje wat we zoveel jaren geleden uh, zelfgebrand in de handen hebben gekregen. Dat gaat uh, niet altijd goed. En dat merken we nu op meerdere fronten. ook de band die we hierna wilden draaien uh, vertoont wat uh, kuren. Uh, het, het, het, uh, yeah. Zo is het. Ze hebben niet, niet het, het, uh, het eeuwige leven. Dat blijkt... Dus uh, neem dat ook nog als meisjesles mee naar huis. Hè. Maak altijd uh, nog een paar reservekopietjes. Ondertussen. Kasper probeert dingen naar ja, mij te doen. Ondertussen gaan wij, gaan wij naar. In de, de keuken. De Amigos Electricos. Hebben we het gelijk maar verklapt. Ook zo eentje waar. Um, dus laten we zeggen. Uh, Joris en ik. Um, heel hard aangetrokken hebben in al die jaren. En, uh, en ik heb tegen... zo hard geduwd om het tegen te houden. Ja, hè. En ik zou, met succes. Ja, ja dat is dan wel weer heel mooi uh, geclaimed van jou. Maar uh, um, ja, de rest van de wereld wil het gewoon toch nog niet helemaal doorhebben. De Amigos Electricos zijn een briljante band met briljant spelende muzikanten. Dat mag blijkbaar de feit dat ze in onder andere Simon Kipski en uh, Slavdy Soul Connection de dergelijke spelen. En um, ze maken uh, geweldige puntige uh, Poppy muziek met uh, uh, briljante uh, grappige en, uh, en, en, en goed verstaanbare teksten. Goed, ik heb dat al vaak genoeg gezegd. Casper, ik kan er altijd voor overheen gaan dat die soort, uh, wat is dat ik weer, een nep, uh, ADHD uh, um, um, um, doen maar of zoiets vind. Deze discussies heeft u al vaak gehoord. In ieder geval, uh, aan, aan radiomentale als geheel heeft het niet gelegen. In het plug aan van misschien wel. Het is het is dan ook een trieste situatie voor de Amidos Electricos. Ja, Mortale is waar u naar luistert. De laatste twee uitzendingen van Casper en Joost. Deze week op deze dinsdagavond. En volgende week op de, nou ja, volgende dinsdagavond. 31 oktober, de laatste uitzending. Dus van de mortale mastodonten. Die zo een jaar of tien tezamen uh, dit programma hebben gemaakt. En uh, meerdere bandjes uh, klein hebben zien blijven. En meerdere bandjes groot hebben zien worden. En ook een heleboel bands zijn vergeten. Uh, volgende week. Deze een... niet in ieder geval die deze... we vandaag gaan draaien. Nee, ja, want, nee, nee. Uh... En verdomd dat we er moeite voor gedaan hebben, Zou Zo. je zeggen. Nou, nou, nou. Pot, vind ik, me. het was een, een ware zoektocht om iets te vinden wat het nog doet. Want die oude cd's van vroeger, zelfgebrande demootjes, die werken gewoon niet meer die na niet. een jaar of zes, zeven. Dus uh, helaas, helaas, we kunnen dat soort dingen soms niet draaien als we dat graag willen. Maar we hebben ons best gedaan. En Want, daarom gaan we het toch gewoon doen. precies onze behoefte is aan deze band is groot. Of in ieder geval die van mij. Dit is dan weer ja. een beetje een persoonlijke favoriet van mij. Hoewel die volgens mij overigens via jou tot Ik, mij gekomen was, is. Het was ooit mijn favoriet. Ze stonden ooit in de finale van de Amsterdamse Popprijs. Ja. Ik heb ze toen nog getipt als uh, winnaar. Maar helaas uh, mochten ze in die finale niet verder komen dan uh, volgens mij uh, de ene laatste plaats of zo. Verder, maar dat maakt niet de, uit. Nee, Eelco Romeijn, de zanger van deze band, heeft ook nog een keer in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Singer Songwriter gestaan. En... Um, de uh, bent uit elkaar. De bands de bands uit elkaar. Ik, ik heb een over een jaar geleden, we hebben het over Dolly Grip overigens, ze heeft nog een demootje opgenomen waar we dus niet van kunnen draaien met uh, Excelsior of met Frans Hagenaars om uh, even te oriënteren van: kan het wat worden met deze mensen? Ja. Maar ergens, uh, medio 2004, is het misgegaan. Uh, ik geloof dat het met een kind te maken had. Ik heb toen nog een keertje zo, begin 2005, kwam ik een keer dronken thuis. Ja, ja, ja, het, het is niet te geloven dat Jij? gebeurde toen Dronk? nog wel eens. Nou, niet echt dronken, gewoon dat ik één biertje zeg maar, had gedronken en een. En een, en een Okay. Cola Light. En toen um, kwam ik thuis en dan zag ik die sneeuw. Oh, gewoon even luisteren. Oh, wat is dat goed? Wat is het goed? En heb ik heb gelijk s'nachts een mailtje gestuurd naar Elko. Hey Elko, waarom hoor ik niks meer van dat ik En toen kreeg ik een mailtje terug. We zijn aan elkaar, joh. Bla, bla bla bla. Nou, dat, dat was alweer de volgende ochtend. Dus dat kwam extra hard aan. Um, jammer, zonde. Mooie band. Zanger niet briljant. Dat is altijd een beetje een bottleneck geweest. Denk ik, maar fantastische nummers. En het had wat moois moeten worden. Ik heb mijn best gedaan. Ja, Het heeft fan. niet zo mogen zien zijn Ik was fan Daarom dit nummer voor all our fans Dat trek met the maak Shoot the messenger Fire your wheel Check your calendar It's time for a thrill Can't ignore the facts Can't debate Strip the money man Before it's too late We we'll keep on blowing. Tonight, tonight We'll keep on glowing Tonight, tonight Is Joost er een? Gelukkig zijn er in Amerika nog mensen die ook fan zijn. en die dat gewoon op internet zetten. zodat je dat nog. Uh kan draaien en naar kan luisteren. Als je ja, hoogt. want ben jij ook diegene die ooit deze band zo goed vond? Dan heb je ook eens een beetje in huis wat niet meer werkt. Uh, wij zijn er ook nog maar net achtergekomen dat op hoe het je Dat ook weer, Kasper, de bekende garageband.com, uh, slash artist slash Dolly Grip. Ja, gewoon een verzoek op Dolly Grip, en dan vind je hem vanzelf. Er staan er nog vier, vijf nummers gewoon helemaal voor jou ter beluistering. En ze krijgen nog vier van de vijf sterren ook. Ongelooflijk. Um, nog een laatste band, Joost. die het uiteindelijk toch niet helemaal heeft gemaakt. maar die het misschien nog wel kan gaan maken. Ja. Wij we hebben er jaren echt. Als er je, als je, als één mens is. aan wie je moest trekken als een fucking dood paard. <laughs> <laughs> dan is het deze, deze. Deze act heeft echt er helemaal niets aan gedaan. Ze niets zijn er. We staan al tien jaar. Echt onvoorstelbaar. In een luie al die tien jaar is het echt nog nooit wat geworden met die jongens. Maar verschrikkelijk. ze stonden onlangs volgens mij weer eens in, uh, in Bitterzoet. Ja, en uh, er komt een plaat aan. Ja. En dan zou het zomaar wel eens kunnen zijn dat het uh, zomaar uh, sky high gaat met die uh, jongens. Hoor. Uh, Excelsior, de naam Excelsior uh, valt de hele tijd. En dat zou betekenen dat nou ja het, hun kostje dan gekocht is. Want het is zo verschrikkelijk goed. pas zo briljant. Maandag luister ik naar de uitzending van, uh, van Sander. Die zat hier in plaats van jongens. Die draaide een nummertje weer. En Jezus, wat is dit goed? Het is zo verschrikkelijk. Het is fantastisch, fantastisch goed. en knap. Wat is het dan, zul je je inmiddels wel afvragen? Ja, Natuurlijk sukkels. represailles, Onze favoriete nederhoppers. Onze intellectuele nederhoppers. Intellectuele nederhoppers. Handen omhoog. Handen omhoog. Oogcontact, kontak ze in. Ook een in. Wam een man. Handen omhoog. Gewoon een Handen omhoog. Handen omhoog.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 Hey, hey, hey, Eepjes, zeg je van jetje. Uh, doe gek, doen, danspas gas. Wat letje. je? schouders, niet je tank, niet je teen op de biet. Het is die represent, schlik met die dik. Da krak. Hey, hey, hey, Eepjes, zeg je van jetje. Doe eens gek, doe, dans pas gas. Wat letje. je? schouders, niet je tank, niet je teen op yeah. de biet. Het is die represijs, schlik met die dick. Tak kiek. Actie, slaapkop sta op, los, op los. Koffie in het kopie op en draai die funky. Hip hop non-stop, hart klopt. Ja, klaar voor de start. Bam, daar gaat hij. Klok, tik. TikTok, deze beat rock top. Dat je allemaal uit de graf komt. Dus dansje, dansje los, los. O nou, mijn nog geen probleem. Toch. Goed ze mee met die ABC. e 2, 3, tiktok tac, tac tik-pak, die Tax naar die party. Ik laat die. Voel, de boel. De mik maak, de mik, maar, ik ben de pop. Alle zorg je dat je prik maakt. Hey hey, hey, leef je je van je jetje. Doe e schek, doe een danspas, gas, wat led je? Over schouders knieën je veen, teen op de piek. het dus die is reizflieg met die dik-tac, kak, fiek. hey, hey, leip je je van je jetje. Doe e gek doe een over schouders, niet je tank, niet je teen op de piek. Hij is die rapper zijn, sleek, met die dik tak tak. Kijk, we zijn binnen genoeg, wij zijn binnen. Be. Stel eens naar een rotje be. beginnen te aan. Op de tik tak, tac tik. ik wacht Wat niet voor je beurt, dat mag niet Ik wacht niet, Mike roept Hij doet ja, strik strak In zwart wit plak, Zo fris, zo schoon, als aan de waslijn En de baslijn vloot met als mijn glas wijn, tak, slik je slok Tak, ik ben op je, ik tik Dik je top, ja, pop je graag, vraag Kom je hier vaak, of kun jij hier op dansen Deze beat is echt vaag, Tot de grond, schurren met dat zet vlak Op de kick, snack, kijk dat is de tik tac tic tik. en als je leuk Gast ziek. Grijp hem in de whiskies yes. en doe wat je wil. Hey hey, hey, hey, hey, je een secje van jetje. Yeah, doe eens gek, doe een danspaasgas, wat let je. Hoofdschouders, knieën, knieën teen op de fiets. Het is de rapper's ice met die tic-tac-krak tic piek. Tic hey, hey, hey, leef je een van jetje. Doe eens gek, doe een danspaasgas, wat let je. Hoofdschouders, knieën, knieën teen yeah. op de fiets. Het is die rapper's ice met die tic tak krak a break, have a tic tak Stap op een chick af. Ogen dicht, lippen smiksmak, jouw ze ik dat. Dan doe dan maar die glas los of dans tot die los gaat. En gooi die handen in de lucht. Als op je onze spot staat, dames, doe de hup-hupjes. Schud je ABC of D, dubbel D, kupjes. Je bel je zusjes, handkutjes, twee trucjes. Mij klusje met mijn stem, en dat met mijn fanclubje. Yeah. Handen omhoog, doe het, doe handen omhoog. Do dit was de break. Uh. Dank die stick, optik tak, tak. tik, fuck die spijlen, houders aan de kant. Wacht niet langer maar dansen. Dans alsof of we niet. Mannetje Kijk, drop die sees. Die op die van niet. man like. Rocken met die rock. Doe je oogontak, lenzen in. Breken met die broek en swing. represent je ding. Wel, hij hey, gaat alleen maar om de LOL. Mellemelo's school gevoel als een koelbel. Wil ja, je ja. zitten van lik je dan? Wat lek je dan? Rocken met die rock. Ah, uh, wat lek je dan? Check je dan zo zot zo ziek? Is er hebben ze het met die tik, tak, tak, tik. Geef je zetje van, weet je dan, wat let je dan Breken met die broek aan, wat let je dan Check het dan, zo zot, zo ziek Is hebben ze een stick met die tak, tak, tik Check ah, checken, checken, aan ah, checken Rap Check checken, absurd ja. checken, checken Ja ja, checken, papier hier, papier hier, papier hier. Ja. Dit hier, hier, uh. is de Battle Galactica, Electica. Apple vlekker Ik ga te gek. Trek de sekker uit mijn wekker. Als ik lekker in mijn nest lig. Classic rap, ik adlip. Dril je als een plek black en dekker. Hakker in een fucking hackerswekker, dan een radio. Super Mario, Romario. Met animo van Amsterdam tot Paramaribo. niemand ontspringt de dans, man. Ik SMS een battle rap. Met je uit je petten flat, best wel vet toch vlek? Als flik jij, shit, man. ik ja. Yo, dan nou, En met Represailles zijn we aan nee, het eind gekomen man, de dans. van het blokje de bands waar wij hoog op hebben ingezet. En die het tot op heden niet helemaal gemaakt hebben. Want we hebben goede hoop dat Represailles als het de plaat uit is, straks ineens toch sky high gaat. En dan gaan we verder met blokjes waar we bands wel hebben kunnen begeleiden en kunnen steunen. En hebben kunnen zorgen dat ze toch meer hebben bereikt dan... Uh, Alleen maar Hiram zou een beetje in de Mloemelo optreden. Hebben we ooit een band gedraaid die wel eens in de bloemelo heeft gespeeld? Ik hoop dat af dat <laughs> zo is, dan uh, neem Bij ik deze ontslag. <laughs> um, inderdaad, we gaan naar het laatste blokje van deze uitzending. En die is weer hetzelfde als het eerste blokje. Uh, zo komt alles weer terug. Um, hey, Bellen Dier. Dat was een band, een um, act. Een die... hele sympathieke. De, ja. Een van de meest sympathieke... Ja. die er waren. Nou, er waren er wel meer. maar Dus uh, we moeten hem niet helemaal voortrekken. Maar het was wel erg sympathiek. Altijd en, heel erg prettig om in de studio te hebben. Altijd uh, goede ja. gesprekken mee gehad. Uh, goeie, goede zomer, goeie goeie live optredens ook gedaan hier ja. in de studio. Zeker. En dat was, uh, dat was uh, leuk. En het was wel uh, nou, altijd de band waarvan wij dachten van... Nou, weet je wel. Goed, mooi enzovoorts. Maar uh, een knaller zal het nooit worden. We hadden dit. Hè, dat ik in de IKEA liep. Vorige week zaterdag. Zoals dus ik zei. Ik word er nou een nou lul. Um, en dat ik daar over de speakers... A Balladier hoorden, dat had ik toch niet helemaal uh, kunnen voorspellen. Dus we hebben hoog ingezet op een hoop bands, maar bij sommigen hadden we het misschien nog wel wat hoger kunnen inzetten. In ieder geval, Swim With Sam van A Balladier. Het uh, kan je niet ontgaan zijn dat dit een hele grote hit is geworden en dat gunnen we hem van harte. says he lost all. On the day Cousteau had died The ocean was a top of sharks With shark heaves as a guide Samir says the water's safe The man should not have left the seas. Call the human bathless cave He's king of expertise So if someone wants to know and asks you Maar de grootste hit die je vandaag voorbij hoort komen. Hier bij Radio Mortale 106.8 FM. In de en 88.1 FM op de kabel. De afscheidsuitzending van Joost en Kasper. Volgende week natuurlijk gewoon nog een uitzending. Die gewoon al in het teken staat van ons voorbijgaan. Van de afgelopen 10 jaar. Swim with Sam hoorde je zojuist van E. Belladeer. En dan te bedenken dat we eigenlijk vier afscheidsuitzendingen van uh, plan We hadden het het makkelijk vol kunnen krijgen. Ja, zonder zoveel, enige twijfel. Precies. Zoveel mooie dingen langs te zien komen. En zoveel tv. Uh, um, we gaan gewoon uh, ons herhalen, al die dingen die we al die jaren gewoon gezegd hebben. Uh, we gaan ook een boek uitgeven trouwens, met de beste uitspraak van Casper uh, van ja. en Joost. En er Le komt een cd. Le er komt een cd. De CD. Met de, de mooiste nummers van Casper Joost. Nee, nee, nee met de beste, beste, beste uitzendingen van Casper Joost. Er zijn oh, alle ja. nummers, nummers eruit geknipt. <laughs> Onze beste grappen <laughs> <laughs> worden dan uitgebracht. Ook op een dvd trouwens. Dat lijkt me ja. heel verstandig. Hey, ja. ja, hebben we klaarstaan. Ja, ja hadden we ook, niet gepland. Hadden we niet hadden we gepland, plotseling maar dacht ik. Plotseling, plotseling, ja. plotseling... dacht ik, wat potverdikke me. Redivider past heel mooi in het draadje. Een band die niet zo groot geworden is... omdat hij al vrij snel uit elkaar is gegaan... Mm -hmm. maar waarvan de bandleden toch uiteindelijk zeer goed terecht gekomen zijn. Denk aan Dirk, de toetsenist die bij Ellen en Damme bij Johan gespeeld heeft... nu een veel gevraagd sessiemuzikant volgens mij is geworden... Ja. En uh, de rest van de band is nu, ook nu met Elmo Racetrack razend populair on, uh, op YouTube. YouTube. En de plaat is net uitgekomen. Uh, volgens mij echt uh, vorige week of iets dergelijks. Is momenteel uh, hit van de week. Uh, mortale hit van de week hier bij Radio Mortale. Dus elke uitzending behalve vandaag gooi je dat als tweede nummer. En uh, staat ook op de luisterpaal op dit moment. Daar kun je de hele plaat beluisteren. Black Cat, John A. Brown. En hij schijnt, uh, ik heb nog niet zo heel veel ervan gehoord. Maar hij schijnt weer briljant te zijn. Het allereerste... Nummer wat wij, of in ieder geval al is de al demo die wij kregen van, van Reedy Fighter, daar stond dit nummer op. En vanaf dat moment waren wij volgens mij fan. Wij waren fan. I'm going down. Heeft bestaan, maar uh, heel lang uh, nog uh, zijn nabij heeft gehad... ...in tal van andere bands. We komen zo'n een beetje aan het eind van de uitzending van Radio Mortale. Deze uh, eerste van twee uh, afscheidsuitzendingen die Casper en Joost uh, gaan organiseren. Ehm... Um... Ik denk dat we nog één nummertje kunnen draaien. Nou, dan, gaan we dat doen. dan is het wel eens een beetje gebeurd voor deze uitzending. Kasper, Volgende week gaan we gewoon weer gezellig verder. Ja, wel, dan is het echt afgelopen. Hè? En dan is het echt definitief voorbij welke afgelopen. gaan wij Met een traan wij deze studio verlaten. Zeker. Maar welke hebben wij nu nog klaarstaan? Het is wederom natuurlijk een band die wij al in een vrij vroeg stadium een grote toekomst hebben voorspeld. En een band die het ook volledig heeft waargemaakt. De band volledig. die toert in Amerika. De ene na de andere week staan ze weer daar. Ze toeren door Europa. Ze spelen alle festivals. Plat. Het is onvoorstelbaar wat deze band heeft Reclame, bereikt. muziek. Precies, nummers worden gebruikt voor, uh, voor grote bierreclames. Onvoorstelbaar. En dan hebben we het natuurlijk over onze vrienden van Cheert, uh, Joppe en, en, die, en die, die, die andere. andere waar gaan we de naam nooit weten? <laughs> Sally Friday. Sally zullen Friday, zullen Friday zo uh, speelt hij ook uh, onder, zijn, onder die naam. Uh, ja, uh, dat staat gewoon even Ja. de hoesje man. We zat toch niet de laatste uitzending dat weer, weer niet weten... Cheer Joppe en Sven, Sven gewoon Sven. Je je Cheer Joppe en Sven, inderdaad. Ja. Goed, dan hebben we het natuurlijk over voiced in de. oh oh heerlijk heerlijk. Die plaat uh, weet je nog dat die uitkwam Jost? Wij waren onderweg naar Lowlands. Yes, jij had jaar. hem twee jaar, uh, twee jaar drie jaar geleden. Nee gek normaal. Want drie ja. nee, jaar geleden. Ja, ja, je, kijk, kijk kijk op het fucking hoesje. Je praat poep. 2004, yeah. ja, was het? Nee, het was oh. oh ze ja, nee, ze je hebben per ook een verkeerd jaar is ja. Je gezet, nee, nee, je hebt gelijk. Ah, okay, je hebt gelijk, okay. nee, maar het is, het is drie lolens geleden dat is zo, zo, zo. Ja, goed, maar ik <laughs> ik weet nog dat jij moest <laughs> je me voor de fret. Zo is dat, en uh, toen uh, hebben wij in de auto volgens mij onderweg naartoe toen hij het los hebben we in de alleen maar dat er maar zitten draaien heel erg hard. De hele plaat omdat we hem gewoon ook zo goed vonden en daarom sluiten wij onze eerste afscheidsuitzending van de Radio Mortales sluiten wij af met Voiced en We Are on a Chemical Push tot volgende week tot volgende dan zijn we er weer met onze aller, aller allerlaatste uitzending die wij zullen maken voor Radio Mortales tot dan. you